10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Kokkelman. Eurocommissaris Nelly Kroes pakt de telecomsector aan. U hoort haar zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Mark Visser. Op Vlieland is bij de veerboot een auto in het water beland. De bestuurster is overleden. De vrouw wilde de boot nog oprijden. Terwijl dat niet meer kon, zegt de politie. Naar nou, mijn informatie is dat de veerboot.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 Vorige maand maakte het Mexicaanse telecombedrijf bekend dat het een bod wil uitbrengen op de uitstaande aandelen van KPN. Bestuursvoorzitter Blok zegt dat de belangen van aandeelhouders, medewerkers en klanten zorgvuldig worden gewogen. De ambassadeur in Indonesië heeft namens Nederland excuses aangeboden voor alle standrechtelijke executies in het voormalig Nederlands-Indië. Dat deed hij op een bijeenkomst in Jakarta. Op behalf of the Dutch government, I apologize.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 Als die familieleden er niet waren geweest zou je bijna zeggen... dat het was alsof de ambassadeur de excuses in het luchtledige uitsprak. De UMC Sint Radboud publiceert vanaf vandaag de overlevingscijfers... voor longkanker en bijvoorbeeld baarmoederhalskanker of eierstokkanker. De artsen houden de cijfers niet zelf bij... maar laten ze registreren door het Integraal Kankercentrum Nederland.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 Iemand van het Openbaar Ministerie benaderde Hengst in de wandelgangen om hem te bedanken dat hij ondanks zijn bekendheid toch in de jury wilde zitten. Maar contact tussen het OM en juryleden is verboden om beïnvloeding te voorkomen. De advocaat van de verdachte vroeg daarom de zaak te stoppen. De verdachte had een, cel kunnen, een jaar cel kunnen krijgen, maar kreeg nu alleen een boete van 150 dollar.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 Drukke donderdag op de weg, Johan van der Velde bij de ANWB. En van die drukke spits zijn er nog twee files over. Eentje op de A10, de ring West van Amsterdam richting Den Haag, voor de Koentenel 2 kilometer. En vanwege bergingswerkzaamheden op de A59, Zirikse richting Os, tussen Maad en knopend hooipolder 4 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Zometeen, Defensie doekt het regeringsvliegtuig de Gulfstream 4 op, hoort u zometeen bij de KRO.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Eurocommissaris Nelly Kroes pakt de telecomsector aan. Defensie doet het regeringsvliegtuig de Gulfstream 4 op. Jagers zijn niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Je kunt alleen maar blijven pushen op het naleven van die discipline van, uh, van die veiligheid. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Europese Commissie, dames en heren, heeft het telecompakket van Eurocommissaris Nelly Kroes goedgekeurd. Vanaf volgend jaar gaan mensen minder betalen voor roaming, dat is internetten en bellen in het buitenland. En ook wordt het makkelijker om naar een ander telecombedrijf over te stappen. Mevrouw Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was nog een hele knokpartij gisteravond in de Europese Commissie, heb ik gelezen in de krant. Klopt dat? Nee, dat klopt niet helemaal. We hebben uh, zwaar geknokt daarvoor met het voorbereiden van alle teksten. En dan heb je individueel contact met uh, commissarissen... in wiens portefeuille terreinen zitten die hierdoor beïnvloed worden. Maar uh, uiteindelijk een, een volledige bekking van de commissie... Juist, en dat gaat uh, de Europese uh, baas, uw baas, zal ik maar zeggen... de voorzitter van de Europese Commissie, uh, Barroso... vandaag uiteenzetten ook uh, in zijn jaarlijkse reden. Wat gaan wij ervan merken? Hij heeft dat gisteren gedaan, overigens. Dus uh, het is nu wereldkundig. En wat u en alle andere Europeanen ervan gaan merken... is dat bellen goedkoper wordt internet een goedkoper wordt. Dat je niet meer die nare ervaring hebt... dat als je bijvoorbeeld aan Skype skypen bent... dat eh, je die gelegenheid niet krijgt. Dat het geblokt wordt. Of dat het vertraagd wordt. Of dat het überhaupt niet mogelijk is. En dat je als consument eh, de informatie krijgt... of je geleverd krijgt waarvoor je betaalt. Heel belangrijk. Dus het moet transparant worden. En als u beloofd krijgt dat u een bepaalde snelheid in uw pakket hebt en u hebt het gevoel dat dat niet zo is... dan eh, kan dat nagegaan worden. Ja. En dan kunt u buitengewoon snel eh, naar een ander gaan. Dus de concurrentie zal dan alert zijn... en die zal u een pakket aanbieden waar u wel mee tevreden bent. U geeft die telecombedrijven overigens niet zo heel veel tijd... want voor de Europese verkiezingen, die zijn volgend jaar... moet het allemaal geregeld zijn. In ieder geval met de wetgevers die in dit hele proces van het accepteren van dit pakket en het in werking treden eh, aan de orde zijn, moeten we eh, het eh, rondhebben voor de verkiezingen van eh, het Europees Parlement. Dat betekent dat ik nu de eerste barrière genomen heb met de commissie... dat de volgende eh, barrière, maar in positieve zin... want we hebben opdracht gekregen van de leiders van de 28 lidstaten... om dit huiswerk te doen. En hier is dan eh, het leveren van het huiswerk. En dat is eh, de tweede helft van oktober... dat we dat debat aangaan met eh, de leiders van Europa. Daarna met de ministers van Europa. En dan uiteraard eh, zo snel mogelijk met het parlement aan tafel gaan zitten om te kijken waar we overeenstemming over hebben. Juist, nou dat kan al wel even duren, denk ik dan. Ja, maar dat, dat is juist het fascinerende. We zijn in ieder geval absoluut zeker wanneer het eindmoment is. En dat is eh, april eh, volgend jaar, omdat dan eh, het Europees Parlement... voor de verkiezingen eh, niet meer eh, in zitting bijeenkomt... om dit soort zaken verder af te handelen. Juist, en wanneer moeten die telecombedrijven dan de zaken hebben aangepast? Bijvoorbeeld over um, het eerste uh, grote pakket van roaming in 2014. En, um, het is in dit pakket niet alleen praten over roaming, maar het is ook praten over nieuwe mogelijkheden om nieuwe zakelijke modellen voor die telecombedrijven aan de orde te krijgen. In 2014 zou die start zijn um, en dat betekent dat de telecombedrijven de mogelijkheid krijgen om nu echt uh, Europees te gaan handelen. Dus dat de grenzen, die overigens niet meer bestaan, dat is natuurlijk het navrante in dit verhaal. Ja. We hebben geen grenzen meer, maar voor hen bestaan nog steeds grenzen. En die zijn omheind, zogezegd. Dus ze hebben 28 markten. Ja. Dat moet verder uh, verdwijnen. Uit de tijd en in 2014 bij dat. is dus merkbaar. En overigens, uh, zoals we deze zomer hebben gezien, uh, is die stap al voor een stuk gedaan met minder kosten voor de beller. Maar dan in ieder Geval eh, buitengewoon duidelijk dat je als consument de keuze hebt om zo so, Rome like at home eh, noemen we het hier in Brussel. <laughs> en dat betekent dat u inderdaad... uw pakket mee kunt nemen naar het buitenland. Ja. En dat u niet meer geforceerd wordt om uw telefoon af te zetten. Omdat u eh, als de dood bent, dat die rekening heel erg oploopt. Nou zei ik net, u hebt ze wel eens uit de tijd uh, genoemd. Hè, de, de, de, de, de telecom uh, providers. <coughs> Zelfs in delen van Afrika is betere dienstverlening. hebt u wel eens gezegd, Nou voelt KPN ja. zich niet door u aangesproken. Het bedrijf zegt enorm geïnvestiging... Te hebben in het 3G-netwerk en het aanleggen van een 4G-netwerk. U noemt het al en laat ik even dicht bij huis zijn. En blijven. In Brussel heb je geen 4G. In Lagos, in Nigeria wel. En ik gun het van harte aan de Nigerianen om 4G te hebben. Maar we zijn geen ontwikkelingsland. We zijn niet een land wat achter in de rij zou moeten staan. En er is nog heel veel nodig. Ten aanzien van de infrastructuur is Nederland absoluut een van de top. Uh, maar ten aanzien van roaming en ten aanzien van wat aan transparantie moet gebeuren, is er nog veel te doen, ook voor KPN. En wat opvalt, en dat is wat mij ook drijft. We hebben een uh, interne markt in Europa. Voor alle sectoren. Alleen niet voor Telkom. En wat aan de orde is, dat ook die andere sectoren... daar heel erg door beïnvloed worden... of wij een goede digitale structuur hebben in ja. Europa. En het gaat dus om onze plaats. En dat betekent onze economie. En ons aantal banen. Ja. Wat aan de orde is. Ja. U uh, denkt dat er 2 miljoen banen mee samen kunnen hangen. Hè? En 110 absoluut. miljard aan economische groei. Ja maar. Bijvoorbeeld. En dat punt zult u zeker nog aanraken. Want dat is ook een politiek punt. Uh, ten aanzien van het open internet. Hebben we absoluut het aantal banen ook mee te ja. wegen. Ja. Als je ziet. De ontwikkeling van apps en zoals u ze zelf gebruikt op uw mobiel of op uw iPad. Ja. De laatste jaren meer of bijna 800.000 banen die daardoor gecreëerd zijn. Ja. En als je niet garandeert dat je die uh, goede en gegarandeerde kwaliteit hebt van uh, je open internet. Dan zijn dat soort uh, start-ups, dan zijn dat soort banen in gevaar. Ja. En zo ook nog voor anderen. Goed. Uh, ik had het net over KPN. Hoe kijkt u eigenlijk naar de uh, overnamegesprekken... tussen KPN en Amerika Mobiel? Dat is ook een van de drijfveren. We hebben net gezien dat ook in het, uh, in het produceren van de apparatuur en de infrastructuur... dat daar verschuivingen aan de orde zijn. Nokia heeft zijn stuk verkocht wat, uh, wat uh, een duidelijk stap in de richting is... dat de Amerikanen in dit geval Microsoft dat overgenomen hebben. Ja. Ik wil sterke Europese spelers. Ja, Maar en dat gebeurt ben... niet als Amerika Mobile, KPN nee. overneemt. Dus je nee, bent daar eigenlijk daar... niet voor? Ik onthoud mij van een waardeoordeel over dat. Maar als ik zeg dat ik zeer voor sterke Europese spelers ben... en dat dit pakket daarop gericht is... dat we geen uitverkoop houden. We hebben genoeg ervaring opgedaan met de bankencrisis. Ik wil niet in de telecomindustrie... eenzelfde situatie als we toen met Lehman Brothers hebben gezien. En dreigt die Dan situatie zijn... als Amerika Mobiel KPN overneemt? Als, uh, als wij uitverkoop houden van onze Europese bedrijven... omdat die bedrijven niet met businessmodellen uh, opereren... die in die internationale concurrentie overeind blijven... dan ben ik buitengewoon zorgelijk gestemd. En dat is mede mijn drijfveer. We moeten en we zullen sterke Europese bedrijven hebben. En dat betekent dat ook de uh, mindset van die bedrijven gericht moet zijn op de toekomst... en niet omdat ze in het verleden zo geopereerd hebben. Ja. En soms moesten omdat die uh, markten allemaal uh, met hekken omgeven waren. Ja. Eén Europese markt straks waarin operaties kunnen plaatsvinden... die de economie sterker maken ja, en, en, en die de werkgelegenheid garandeert. En daar zou America Mobile dus uh, liever niet in passen en KPN liever wel? In ieder geval geloof ik heilig in sterke Europese spelers. <laughs> en eh, u krijgt toch geen antwoord van mij, want dat vind ik ook niet. En, nou, u u hebt het, u hebt het, voor alle eerlijkheid hebt u het tussen de regels door wel gegeven. Want zo slim slet u dan okay, ook alweer. Ja, klopt hè, toch? Um, en tot, in tot... ieder geval een sterke Europese uh, telcom-industrie is voor alle partijen buitengewoon belangrijk. Ja, Tot slot ook nog met het oog op de veiligheid... want er wordt natuurlijk wel met zorgen gekeken... naar de overname van KPN... die ook belangrijk is voor de <coughs> uh, infrastructuur van de overheid... voor allerlei vitale diensten en nationale veiligheid. Deelt u dat soort zorgen ook? In ieder geval uh, moeten we ons zeer uh, goed uh, voor ogen houden... dat uh, een digitale economie, en daar spreken we over... en dat is niet of u daarvoor of tegen bent, dat is een feit. En dat daar ook buitengewoon belangrijke aspecten aan vastzitten van eh, zekerheid, van eh, de, de duidelijkheid, de garantie dat eh, de consument en de bedrijven gebruik kunnen maken daarvan en eh, geen gevaar lopen om eh, daarin geconfronteerd te worden met ja. het aanvallen van privacy en wat die's meer zei. Ja. Eh, het betekent overigens ook dat dat een gebalanceerde aanpak moet zijn. Ja. En daarom dat we ook een voorstel op tafel hebben om Juist die zekerheid, die cyberzekerheid, om dat ook in Europees verband aan te pakken. En niet gefragmenteerd, want dit soort eh, zaken gaat sowieso, is per definitie grensoverschrijdend. Ja. En dat is mijn punt op. Niet alleen over dit voorstel, ja. maar ook over de cybersecurity voorstellen. Goed, resumerend. We gaan dus uh, in 2014 al iets merken voor lagere roamingkosten. Uh, u gaat die telecombedrijven achter hun vodden aanzetten... via de Europese Commissie, het Europese Parlement... de nationale regeringsleiders en de nationale ministers... om de zaak uh, al voor de verkiezingen van het Europese Parlement in gang te zetten. Uh, en u wilt liever grote uh, Europese spelers op die telecommarkt... dan een bedrijf uit Mexico of andere delen van Europa. Uh, de overzeese gebieden. Ik wil sterke Europese spelers, overigens. Het is niet alleen een aantal sterke Europese spelers... maar er blijft altijd ruimte voor kleine spelers... om niches in de markt te ja. vullen. En wat heel belangrijk is, de consument moet niet alleen... betere prijzen krijgen, ja. maar moet ook de keuze hebben... en moet de transparantie hebben dat hij of zij kan controleren... of geleverd wordt wat uh, beloofd is. Juist, Dus liever een grote sterke Europese speler dan... <laughs> Meneer Slim... It... Als we vaststellen dat, normaal gesproken zou je zeggen, um, wie de aandeelhouder is, is niet het belangrijkste. Wie uh, de businessmodellen uh, uitvoert en ontwerpt, ja. dat is belangrijk. Maar we moeten in ieder geval niet de grenzen van die 28 landen uit de Europese familie als hindernis ervaren, in plaats van als uitdaging één grote markt. Meer dan 500 miljoen mensen die potentiële klanten kunnen zijn. U hebt toch op heel veel vragen heel veel antwoord gegeven. <laughs> hartelijk dank. En met, en met genoegen. Ja, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Tot uw dienst. Dit jachtseizoen liggen niet alleen dieren, maar ook jagers onder vuur. Vanuit Den Haag. Zullen we zeggen van jacht, dat is, uh, moet in dienst zijn van natuur. En daarom moet de onbegrensde plezierjacht weg. Maar de jagers geven niet op. Ik noem maar een dierenvriend. Ik heb... Uh... Geen moeite om een dier dood te maken? Dat er vrouwen zijn die met een jager getrouwd willen zijn. Ik zou hem geen seconde vertrouwen. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland... Partoe. De jacht op de jager. Super! Ja, de geweren van jagers doden met gemak een dier... maar daarom zijn ze ook voor mensenlevens gevaarlijk. Dat hoort u in de jacht op de jager van uh, verslaggever Niels de Jager. Klaar? Ja. Tiro. Via de korrel Dat was al een stuk beter... En dan die vinger uit die trekken. Ja. Ja? Dus je gaat eerst weer kijken waar staan mensen, wat is de vraag. Wie fijne... de ambitie heeft om jager te worden, begint met nepdieren, kleiduiven. Nel Heemskerk is schietinstructeur voor de jagersopleiding. Is dat nou ook het belangrijkste voor een jager om te kunnen? Gewoon raakschieten? Raakschieten is natuurlijk op, op het moment dat je op wild schiet heel belangrijk. Maar jagen is natuurlijk meer dan schieten. Uh, de dingen die er omheen zijn, uh, het, uh, het wild beheren, het bekijken, uh, wat is er uh, allemaal om, rondom ons heen, dat is natuurlijk zeker zo belangrijk. Stel, ik wil jager worden. Wat, wat komt daarbij kijken? Wat moet ik allemaal doen? Uh, nou, je geeft je dus op voor, het, uh, voor de jachtcursus. Dan ga je dus uh, theorieavonden volgen. Die zijn gepland, die beginnen in november. Dat is dus het, het theoretische gedeelte, waar dus ook een theoretisch examen aan hangt. Daarnaast heb je uh, drie praktische gedeelten. Vaardigheid met de kogelbugs, vaardigheid met de hagelgeweer en omgang met het hagelgeweer. Klaar? Ja. Tiro. Zien, Yes. Vol dus veel die schietbaan op. Ik pak hem maar even aan, oh, maar dat moet je zelf doen. Ja? ja? Nee? Vinger uit die... Ja. En in de boeken duiken. Dan moet je heel veel weten van gewassen, bomen, uh, alles wat in het veld staat. En, uh, nou ja, en alle diersoorten zeg maar, die uh, zeg maar voorkomen in Nederland. Alle soorten ganzen, eenden. Uh, daar moet je iets van afeten. Dat is echt stampenwerk. De, ja. Tieren. Tieren. Yes. Een voltreffer. Geweldig. Vinger uit die trekkerbeugel vandaan. Ja, die vinger. Ik hou hem steeds aan de trekker op het moment dat dat absoluut niet mag. En daar zijn ze hier heel streng op. De vinger pas aan de trekker op het moment dat het wild ook echt vliegt. Dat die veiligheidsmaatregelen niet voor niets zijn, bleek vorig jaar. In Drenthe heeft een jager gisteravond een andere jager neergeschoten. De politie van Drenthe, wat daar is gebeurd. Tijdens de jacht zag een van de jagers um, een 71-jarige man... welke met hem mee was, uh, vermoedelijk aan voor een dier... waarop op hem is geschoten. Nou, de man is met, uh, met, met, met schotwond overgebracht naar het ziekenhuis... waar hij uh, nou, heel laat later die nachtavond is uh, overleden. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging neemt het ongeluk zwaar op. Het is een drama voor de jagersgemeenschap, lokale jagersgemeenschap. Uh, onze voorzitters van uh, Drenthe en Flevoland hebben ook met die jagers uh, gesproken... En uh, wij hebben een ereraad... waarin ook uh, dan wordt besproken... of deze uh, jagers hun KNV-lidmaatschap... ook eventueel kwijt zullen gaan uh, raken. Uh, dat is een proces wat nog speelt bij ons. Dit soort ongelukken gebeuren niet vaak. Uh, gelukkig maar. Ja. Is, is dat te, te voorkomen? Ik, ik vind het heel moeilijk. Want je hebt altijd met mensen te maken. En uh, een ongeluk zit in een klein hoekje uh, natuurlijk. Wat wij doen... En wat je bij de jachtopleiding uh, ziet, is dat er continu geprest wordt... dat je, uh, uh, uh, als je niet in het veld bent, als je met elkaar staat te praten op de dijk... geweer opent, patronen eruit. Je kunt alleen maar blijven pushen op het naleven van die discipline, van, uh, van die veiligheid. Waartoe, daar komt hij. En, er... super! Je bent een natuurtalent. Buiten dan dat die vinger nog steeds in de trekkerbeugel zit... Maar dat, heb je mij voor dat pushen doet instructeur Nel Heemskerk zeker. Snelle leerlingen doen er een half jaar over om een jachtakte te halen. Je kan dus in mei examen doen. Als je slaagt voor alle onderdelen, dan kan je dus bij de politie uh, zeg maar, met je diploma uh, de aanvraag doen voor je jachtakte. En dan gaat dus de politie gaan bekijken als je je examen hebt gehaald of je dus ook die jachtakte krijgt. En dat heeft ook een beetje te maken met je verleden. Klaar? Ja. Tiro, laat hem vliegen. Nu door hem heen. Ik zit daar iets te ver voor. Behalve schietinstructeur voor de jagersvereniging zie ik u ook met een rood roodwitblauwe hesje aanlopen. U bent bondscoach? Ik ben bondscoach van het Nederlands team kleiduivenschieten. Zijn alle kleiduivenschieters ook jagers? Uh, veel kleiduivenschutters hebben ook een jachttakte. Ja. Meestal komen toch ook de, de kinderen, de junioren die ik lesgeef, dat zijn uh, allemaal zonen van vaders die, uh, die jagen. Op de kleiduifschietbanen lopen geen vegetarische dierenactivisten rond... die helemaal niks met de jacht hebben. Uh, gelukkig niet, gelukkig niet. Nee. Dat, dat hoort hier ook niet? Nee, nee, nee, nee. We zitten hier gelukkig nog in een, uh, in een uh, gebied waar iedereen uh, elkaar iets gunt. Klaar? Ja. Partoe. komt hij? En de door. Super. Je hebt echt talent. Dat wordt de jachttak te halen in november. Morgen, volgens een oud jager, gaan jagers buiten hun boekje... bijvoorbeeld door Vossenburgten te vernielen. Kapot gegraven, gaten erin gemaakt... en in de kamer waar de welpen dan liggen... Ja, die worden dan uh, aan hun eind gebracht. Hoort u dus morgen in de laatste bijdrage van deze week van Nieuws de Jager. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd en ook daarna welkom via de mail... Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks Defensie doet het regeringsvliegtuig de Gulfstream 4 op... Eerst nu het ochtendumeur. Hier is Spaan. In het restaurant kwam de bedienende vrouw gehurkt aan onze tafel zitten. Dat is een ergernis in de horeca. Hurken voor iemand doen die mensen maar in hun eigen tijd. Het zou niet blijven bij de hurk-irritatie. Zal ik even het menu met jullie doornemen? Jullie? Wij zijn boven de zestig. Wat is er gebeurd met het doodnormale U? Ik zei niks en knikte. Vandaag zijn er oestertjes. De stem ging ten onrechte omhoog. Oestertjes? Het was geen vraag, maar een mededeling. Met een verkleinwoord erin. Het klinkt misschien overdreven, maar ik word daar agressief van. Oestertjes? Gifgasjes? Moordaanslagjes? Ze was nog niet klaar. Dan een vleesgerechtje met daarbij aardappelkroketjes of frietjes. In een puntzakje, vroeg mijn vrouw. Doodskistjes, zei ik. Gebroken beentjes, stroomstootjes, ziektekiemetjes, karatentrapjes, buikloopjes, steenpuisjes, martelpraktijkjes, paardenpijpstertjes, woekerpolisjes, zei ik. De vrouw keek me angstig aan. En daarna hebben we de Hollandse kaasjes, zei ze. Babylijkjes, kakkerlakjes, borstamputatietjes, kopschoppertjes, zelfmutilatietjes, keukenmesjes, snijvlakjes, massagrafjes, verwurgingjes, zei ik. De vrouw week nu beslist terug. Mijn vrouw legt een hand op mijn arm. Hij kan heel gevaarlijk worden in zo'n bui, zei ze. De huiswijn is een Sauvignon Blanc met een zuurtje, zei ze al half op de vlucht. Mestvorkje, riep ik. Brandwondje, nekschotje, zelfmoordje, verkleinwoordje... wurgkoortje, verkleinwoordje, ik je, verkleinwoordje, verkleinwoordje, verkleinwoordje. <lacht> Henk Spaan, morgen de dochtertumor van Niel Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Vier minuten voor half, welf, dames en heren. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Het was ooit het privévliegtuig van een Amerikaanse lingeriekoning. Maar in 1995 kocht Nederland de Gulfstream 4. En nu lijkt Nederlands tweede regeringsvliegtuig wegbezuinigd te worden... door minister Hennis uh, Plasgaard van Defensie. Zo melden diverse bronnen aan de telegraaf vandaag. Matt Herber, goedemorgen. Goedemorgen, U bent uh, oud Tweede Kamerlid voor uh, de LPF. En uh, vliegtuigspotter heeft ook bij Defensie gewerkt. Ooit in dat vliegtuig gezeten, trouwens? Vele malen, ja. Fijn vliegtuig. Heel prima vliegtuig, ja. Was wel vaak stuk, hè? Nee, dat valt, dat valt echt de reuze mee. Dus ik herinner hem wel hilarische omstandigheden, dat het toilet een idee enzovoort. Maar het ding is bij de Defensie vanaf 1995 intensief gebruikt. En niet alleen door de Defensie, maar natuurlijk ook, zoals u zelf al aangaf, als regeringsvliegtuig. Dus de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking enzovoort. En Kamerleden, die hebben hem zeer intensief gebruikt. Ja, toch was er veel gedoe bij de aanschaf van de toestellen in 1995 door toenmalig staatssecretaris van Defensie, Gemelig Meiling. Ja. Uh, ooit stond nog een keer de microfoon van van de regeringstafel. Open. en toen zei hij tegen Annemere Jorits, maar toen minister van Economische Zaken, meen ik... zullen we dan, als we in Jakarta zijn... even met dat vliegtuigje gaan fladderen? Mm -hmm. Dat was dat vliegtuigje, toch? Ja, yeah. yeah. dat, uh, dat zou best, uh, best wel eens een, een leuke anekdote kunnen zijn. Want Jan was een hele speelse man... en is helaas onlangs overleden. Maar het is... Uh, uh, kijk, de reden dat de Defensie destijds... dat uh, uh, vliegtuig kocht was... Uh, had ook heel veel te maken met het feit dat wij... Uh, ...veel vredesoperaties uitvoerden onder andere op de Balkan. En de eerste keer dat ik zelf mee vloog in 96, 97 en zo... ...was als je naar Sarajevo moest, dan kon je echt niet met de KLM naartoe. Nee. En hetzelfde hebben we ook gehad als je uh, dus de laatste jaren heel veel... ...toen was zeer intensief gebruikten. Uh, uh, ...door uh, politici-generaals enzovoort. Als je naar Irak moet of naar uh, Kabul in Afghanistan enzovoort. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Als we ons terugtrekken uit Afghanistan... ...is ook de behoefte voor zo'n lange afstandsvliegtuig... Uh, ja. ...veel minder acuut. En uh, dus ik kan me voorstellen dat Defensie uh, na twintig jaar afdankt ook al... Zo zegt mijn instinct, dat de toestel aan een groot onderhoud toe is. Juist. En dat is een dure grap bij zo'n vliegtuig. Juist, want het is echt een, een, ja, zo'n zakenjet, zo'n ja. Zo, ja. Zo wit toestel, ronde raampjes, hoge staart, zo'n staart ja. um, uh, maar, maar goed, dan hebben we een regeringsvliegtuig minder. Nou zal de gemiddelde luisteraar denken, nou dat is mooi in deze tijd van bezuinigingen, scheelt weer geld. Maar is dat ook handig in uw ogen? Nee, dat is het niet. Want kijk, vliegtuigen en alles wat ermee te maken heeft, dat hangt de geur van luxe en, en, en veel geld om. En inderdaad, zeg maar, de marktprijs. Voor een vervangende Gulfstream zou in de orde van de 25 miljoen euro liggen, dat is veel te veel. Ja. En nu tweedehands levert die waarschijnlijk nog wel 5 miljoen op. Ja. Dus na 20 jaar. Dus het, het, dingen kosten vreselijk veel geld. Ja. Maar dat is altijd zo. Als je kijkt. Uh, zeg maar, Die ESF domineert al jaren het nieuws... en zijn uitgaven van 4 miljard eens in 30 jaar. Ja. Maar we geven ook iedere 10 jaar, geeft de KLM... 10 miljard uit om zijn vloot te vernieuwen. Ja. En dat ja, belandt achter in de kleine letters in de financiële pagina. Ja. Als u in een vliegtuig stapt naar de Canarische Eilanden... zit u in een simpele 737 van 100 miljoen euro per stuk. Ja. En vliegtuigen zijn wel verschrikkelijk duur. Dus ja. de vraag is, zet je ze op een efficiënte manier in. Is het de moeite waard? Ja. Is het de goede investering? Ja. Ja, en dan zeg ik, als je dus uh, zeer intensieve contacten hebt in het buitenland... en uh, op afstanden van meer dan 500 kilometer pak een beet... Uh, dus naar Berlijn, en, en naar Moskou, noem maar op, ja. en de Balkan natuurlijk, 2000 ja. kilometer. Ja, ja dan, dan betaalt zo'n vliegtuig zichzelf heel snel terug. Ja. Want het zijn locaties waar je niet altijd Goed. kunt komen met de KLM, zal ik maar zeggen. Nee. En, nee. en je bent dan nog eens een keer overnachtingen en veel meer tijd kwijt. Ja. Dus het is echt wel, daarom zijn die dingen in het bedrijfsleven ook zo gericht. Uh, ja, omdat het ook veel oplevert. Ja. Goed, Matt Herber, dank u wel voor uh, die, de, de, het bijlichten... en de achtergrond bij het, uh, het regingsvliegtuig Gulfstream via dat wegens bezuinigingen dus sneuvelt. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Uh, dames en heren, u thuis ook dank voor het luisteren. Uh, het is half elf geweest, dus Jeroen Wielard zit klaar... in de bus van lijn 1, het busje. En we staan in Amsterdam-Zuid op het Stadionplein... waar blijkbaar iets aan de hand is, maar dit sterft weer weg. En mogelijk heeft dit enige politieke consequenties... maar de grote wereld en de regering en de JSF's zijn onderwerpen... van zwaardere allure en die worden bespot door onze politieke tekenaars. Morgen begint in Den Haag een grote internationale tentoonstelling... en ik heb hier in de bus Pas van der Schot en Joep Bertram...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 Verkeersinformatie. Hoeveel files nog, Jolanda? Twee stuk, Sven. Eentje op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag. Daar staat voor de Koentenal 2 kilometer. En vanwege bergingswerkzaamheden op de A59, Zirikzee richting Os. Tussen Maan en Knopend 5 kilometer. Daar is de rechte dicht. Dankjewel, Jolanda. U thuis nogmaals dank voor het luisteren. Hier nu, Jeroen Wielaard. Dit is Radio 1 NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen luisteraars Spot. Ik ben dol op Spot. En ik hou ook heel veel van tekenen. Dus ben ik al heel erg lang blij met Spotprenten. Van jongs af aan opgegroeid met Frits Berend, Peter van Straten, Opland... Frits Muller, Jos Collignon. Morgen opent in Den Haag de tentoonstelling Cartooning for Peace. Een reizende expositie geantameerd door de Franse cartoonist Plantung. En er zijn ook een paar Nederlandse prenten bij. Van Joep Bertrams onder andere, van genoemde Jos Conignon... en van Bas van der Schot. Wat een eer, Joep Bertrams. Ja, natuurlijk is het een eer. Het is toch altijd geweldig om op zo'n podium te mogen optreden. Ik ben daar wel blij mee. De Nederlandse cartoon slaat internationaal aan. Ook die van jou, Bas van der Schot. Ja, als je, als je weinig woorden gebruikt... dan kan je je tekeningen ook in het buitenland uh, verkopen of distribueren. En uh, ja, dat probeer ik ook af en toe. Uh, dat komt in, omdat... in België, Duitsland, Frankrijk. Ja, maar dat, dat komt omdat jullie een universele taal tekenen. Niet spreken, maar gewoon laten zien. Ja, dat is waar. En, en, uh, maar wat natuurlijk ook een rol speelt... is inderdaad dat als je met weinig woorden werkt... is het een stuk makkelijker om ze te distribueren... dan wanneer je een heel verhaal erbij schrijft. Is het wapentuig wat jullie in de handen hebben? Die pennen, die penselen? Bas? Ja, het zou, dat, dat zou kunnen. Het is, in, in principe kan het heel gevaarlijk zijn. Alleen denk ik dat in deze tijd zo'n dominantie van beeld is... dat de impact minder is geworden. Joep? Nou, het, het, het ligt eraan waar je het gebruikt. Uh, in Nederland uh, is het geen wapentuig. Maar als je het, hetzelfde, uh, die tekening maakt in, in, in, uh, in Syrië of in Irak dan is het wel wapentuig en gevaarlijk wapentuig ook. Daar gaat het plantuur ook over. Het gaat over vrijheid van meningsuiting... maar ook over de bescherming van alle collega's. Hoe zit het met de luisteraars? Dus jullie krijgen on, ongetwijfeld allemaal in de verschillende bladen... wel je dagelijkse portie spotprenten mee. Vinden jullie eh, het alleen maar eh, om te lachen? Of eh, zetten jullie ook aan het denken? Gaat het eh, eigenlijk niet ver genoeg in Nederland? 0800 1121. 11 is het nummer waarop je kunt meepraten. Uh, je kunt tweeten naar hashtag Lijn1 en mailen naar uh, lijn1apenstaatje-ntr.nl Politiek, politiek, Den Haag, de JSF, ik kijk naar zo'n vermalendijd toestel, helemaal vervat in een enorm wespennest, met Dirk Samson als piloot, omgeven in zijn glazen koepel door wespen, zijn gelaat helemaal inmiddels ondergestoken, vol met bulten, Joep Bertrams, ja, dat uh, is uh, zijn lot hè. Onvermijdelijk. Heel helder en, en precies wat er gebeurt. Heel goed. Hoe die daar vliegt in dat wespennest van de Partij van de Arbeid. Want het staat er voor de duidelijkheid. Heeft Jos Collignon dat er ook nog eventjes opgestikt op dat wespennest. Bas van der Schot, wat vind jij van die tekening van jouw Volkskrant collega? Ja, goede tekening. Ik kijk, uh, en er zullen er nog wel meer bulten bij komen, denk ik, voor die Rick Samson de komende tijd. Want, uh, Als er nog plaats is... <laughs> Dinsdag, dan komen aanstaande, de aanstaande derde dinsdag, komen nog meer mededelingen. Kijk even naar de tekeningen van jullie. Die zullen te zien zijn vanaf morgen in Cartooning for Peace. Komt er ook eentje van Jos Conignon langs, die daar in zijn... Uh, kamer zit, waar wij toevallig ook waren met lijn 1 een paar maanden geleden, waar een enorm vliegtuig op me afkomt. Ja, dus zo, zo gevaarlijk kan het zijn. En hier hebben, we de, hier hebben we een echte Bertrams, ik heb er twee naast elkaar, een origineel in kleur en uh, de print die ik kreeg goed toegestuurd van het gemeentemuseum Den Haag, dat die uh, tentoonstelling mede organiseert. Daar zit een Egyptische leider op een wel heel... Uh, Linke manier op een ballon, omgeven door twee grote legerfunctionarissen. Ja, dit is een tekening van een jaar geleden. Toen Morsi net president was. En toen heb ik hem getekend als een ruiter op een ballon. Met daarnaast twee presidentiële gardes met de bayonet zeer scherp. En hij moet nog door een hoepeltje ook? Ja, precies. Nou, dat, dat, in ieder geval, het, het was een... een je kon zien aankomen dat dit niet goed ging. Inmiddels is hij ook opgehoopeld. Bas van de Schot, jouw tekening hier. Ik zie ja, een, nou, het een, ging over de ik vrede. Zie, ik zie een duif daar. Het ging over de vrede. En, Bovenop uh, een loop van een kanon. Ja, ik, ik dacht, hoe vaak heb ik vredesduiven getekend? En dat is, uh, want dat is toch het symbool van de vrede. En ik kwam erachter dat het maar één keer gebeurd is. En dat was tijdens die opstand van de Arabische Lente toen we allemaal nog heel hoopvol waren dat er iets ging veranderen. En ik dacht in plaats van die ik een Twittervogeltje... omdat er heel veel verhalen waren over de sociale media... die de invloed hadden op de opstand. Het is eigenlijk een ontzettend naïeve tekening... en daarom leek het me ook wel weer leuk om die erbij te stoppen. Naïef, dat is natuurlijk niet het trefwoord voor de cartoons in Nederland. Maar uh, zo te zien, als ik hier kijk naar een pagina uit uh, um, het grote boek... dat bij uh, de expositie hoort... zijn jullie in ieder geval comfortabeler. Uh, jullie zijn veiliger hier in Nederland, Hubert Rams. Want hier gaat het dus over Ali Verzat, een tekenaar uit Syrië... die toch ja. behoorlijk is toegetakeld in zijn land. Ze, ze hebben een, vanwege een eigenlijk... Totaal onschuldige tekening van, van Assad over Assad. Hebben ze hem eh, van beide handen de vingers gebroken. En het, het was een tekening waarvan je, als je die hier zegt, van nou ja, dan komen er eh, dertien in een dozijn, zou je kunnen zeggen. Het was wel een goede tekening, maar ik bedoel, wat wat, wat inhoud betreft, hij was helemaal niet, niet, niet gevaarlijk of, of wat dan ook. Maar zo link is het gewoon om, om, om daar je mening te uiten, want daar komt het eigenlijk op neer. Hoeveel komt dat tot jullie? eigenlijk? Nou, dat, daar word je wel op de hoogte gehouden hoor. En dat, dat hou je ook wel bij als, als, als het misgaat in, in, in de omgeving en, en in de wereld. Hoe gaat dat in jullie kring? Krijg je daar mail over? Nou, in het verleden was het zo, eh, helaas is het overleden. Hans IJssel en Mulder, die, zat er, die was voorzitter van de pers en prent. En die die elke jaar de, de Inkspotprijs, Inkspotprijs uit, uh, uitreikt. En die zat er bovenop. Als er ook maar iets gebeurde, dan kreeg je meteen een mail en reageerde hij erop. He, dat is nu, nu, nu wat rustiger, en, uh, of rustiger, wat, wat, wat minder. Maar uh, dat zijn altijd mensen die je attenderen op van... hé, hey, kijk uit wat daar gebeurt. Uh, en je, je maar hebt haalt, er zelf ook al leerd op hoor. Het haalt ook de media toch, over het algemeen wel? Als een cartoonist wordt aangevallen of... Twintig jaar geleden is een Palestijnse cartoonist vermoord in Londen. Dat is ook het nieuws. Dat haalt wel het nieuws wat er bij ons in India worden cartoonisten opgesloten. Wat nou ja, dichter nog... bij huis in Turkije gebeurt het ook. Om uh, D -D Denemarken uh, toch nog? Daar worden ze uh, zelden opgesloten, Een paar jaar hoor. geleden. Nou ja, goed, maar de, de, de Deense collega is zelfs bijna uh, vermoord. Ja, maar dat is weer, ja precies, maar, maar dat heeft dan Door te een of andere idioot. Door een of andere idioot. En, en, en die idioten die worden dan weer aangestuurd door die landen... waar die kortenissen zelf niet mogen werken. Met name Egypte, de Arabische wereld. En dat, dat is het lastige daarvan. Dan doet het kwaad van ver zich heel dichtbij voor. Maar het is nog niet gebeurd, Bas van de Schot... dat ze jouw vingers gebroken hebben. <laughs> Komt dat omdat je zo'n schattige, naïeve tekenaar bent? Ik geloof dat er in Nederland nog nooit een tekenaar de vingers zijn gebroken. Het enige gevaar in Nederland is dat je een rechtszaak in je broek krijgt. En zelfs dat gebeurt heel weinig. En in het verleden misschien ietsje vaker dan tegenwoordig. Want ze denken nu natuurlijk wel langer na om... Uh, die publiciteit op te, uh, te genereren. Maar bijvoorbeeld Willem... dat is een van de provocerendste tekenaars uh, van Nederland... Bernard Holtrop, die tekent nu in Frankrijk. Al jaren. Dat is een van de eerste die een mooie rechtszaak... Uh, die is ja. ook veroordeeld. Die heeft Juliana ooit achter het raam getekend. Ja. Prachtige tekening met haar jaarsalaris... 500.000 euro of zo, op een bordje. Maar deed hij dat in Nederland? Ja, in Nederland. Je? Dat ja. is in Nederland gepubliceerd ook. Uh, Studentenblad, of wat was het? Pro Provogel. Propiacurs, dacht ik, maar dat weet ik niet zeker. Dat is met in ieder geval heel lang geleden. Ja, ja. Juliana achter het raam. Dus ver voor 1980. Maar dat was in die tijd, was inderdaad Juliana, daar moest je vanaf blijven. Dat heb ik zelf ook gemerkt. En dan, dan werd je inderdaad ook gedreigd met, met, met, met processen. Uh, ik heb haar ooit getekend toen de tijd uh, met, met, met uh, Bernards zaak. Hij mocht zijn uniform weer dragen. En toen heb ik haar heel braaf, eigenlijk een hele naïeve tekening... achter een naaimachine getekend... waar ze de, de, de uniform van, van, van Bernard en Tastella was. En dat ging toen over heel andere vliegtuigen dan de JSF's. Waar wij ons wel eens afvragen... Maar de hij is wel dezelfde. De elke... de dezelfde maar, <laughs> maar dat, en, en daar worden mensen dan, werden mensen dan ontzettend boos over... en dan gaan ze dreigen met een proces. Waar moet je tegenwoordig niet aankomen in Nederland... Of, laat ik het zo vragen, ik, ik denk nog even aan Jos Collignon met het vliegtuig dat bijna zijn werkkamer invliegt. Jos, die zei bij ons in lijn 1 dat je toch ook wel een zekere beduchtheid moet hebben. Bijvoorbeeld over de islam. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat speelt natuurlijk altijd in je achterhoofd mee. Maar dat mag je er niet van weerhouden de dingen te tekenen die je wilt tekenen. En eh, daar, daar hoef je geen held voor te zijn. Het is natuurlijk ook vaak een zaak. En dat gebeurt in die landen zelfs ook. Dat je op een bepaalde manier dingen doet... waardoor het duidelijk is wat je bedoelt... maar dat je niet de, de, de, de, de directe confrontatie eh, oproept. Maar en dat wat, het wel duidelijk is. Egyptenaren, eh, al, al die jongens die doen het op die manier. Ja, dat, En dat maakt het ook heel inventief. En dat is eigenlijk ook veel leuker dan die directe keiharde aanvallen die pure provocatie vind ik persoonlijk. Dus we hebben Nekschot gehad. Dat is dan een recent cartoonist die is aangepakt door het. Gregorius Nekschot, ja. Dat was alleen maar eendimensionaal. Alle, alle moslims zijn uitkeringsterroristen, uh, uitkeringstrekkers. Dat is totaal vervelend in mijn ogen. Ging die te ver? Nou, ik, ik, ik, heb, uh, ik heb die acht. Hij is voor acht tekeningen aangepakt. Geloof ik. Hebben ze geprobeerd uh, te veroordelen. Ze, geseponeerd uiteindelijk. Maar op die website stonden wel ergere dingen. En ik denk dat hij wel dingen heeft getekend waarvoor je hem... Nou, het zit heel dicht tegen Haatzaaie aan. Is het, het jammer ik... dat hij niet meer tekent? Ja. Nou, ik, ik ben het tegen dat mensen uh, belet worden om te zeggen wat ze willen. Uh, uh, nee, dat is zo. Maar. Dus, en, en, uh, de, de, de, hij, ik, ik kan een tekening herinneren. Bijvoorbeeld dat hij tekende met die moord op die school, school, schoolkinderen in Rusland... tien jaar geleden, uh, een, een, een, een gruwelijk getekende moslim-imam... Met, met een gore baard en alles, zit ernaar te kijken op de tv... en zit zich af te trekken op dat gruwelijke geweld... van kinderen die, worden, die daar zijn vermoord, een ja. moslim-extremist. En hij zit eronder, gematigde islam... Ja. Ik zou in ieder geval willen dat een journalist vroeg aan hem: wat wil je daarmee nou zeggen? Nou ja, het, het, Gematig, zelfs de gematigde islam zit zich af te rukken op. is de islam. Nou ja, nou ja, maar, maar het, het punt is natuurlijk, uh, hij doet dat gewoon op zijn eigen site en op zijn eigen podium. En ja, en, ja dat, dat, dat, dat moet hij dan vooral doen. Maar... En in de verhitting van het islamdebat. <laughs> uh, even wat, wat uh, luisteraars erbij betrekken. Want het, le het onderwerp leeft heel erg, mevrouw, of, of, of heel populair. Uh, komt aan, laat ik zo zeggen. Ook bij u, mevrouw Rensink? Jazeker. zeker. Even de radio uitdoen. Ja, zeker. Want uh, ik vind het fijn dat jullie dus een keertje uitgebreid aandacht besteden aan uh, verschillende cartoonisten. Jos Carignan is iemand die ik al heel lang volg. Maar ik, ik heb ook een naam genoemd, Sig Sigfried Woldhek. Dat NRC, dat nrc cartoonist maakt Hij hele maakt mooie op, portretten, portretten van politici. Ja, maar ja. maakt ook spottende portretten. Uh, uh, nou ja, wat waar jullie het laatst over hadden is, en dat zei ik ook tegen degene die de telefoon aannam. Wat ik jammer vind is dat het effect van hun tekeningen zo weinig meetbaar is in de krant of in de, op de radio. Het lijkt me zo leuk als heren uh, journalisten eens een keertje tegen, zoals nu tegen Samson zeggen. Wat vond u nou van die trend, meneer Samson? Kunt u zich daar iets bij voorstellen dat dat zo wordt uh, weergegeven? Kijk, dan komt zoiets ook terug. En dan is het ook duidelijk dat het ook in de politiek misschien iets teweeg kan brengen. Nou, als we Diederik, als, als we Diederik Samson binnenkort met enorm veel bult op zijn hoofd door de zien lopen... Ja, dan weten we ja. dat het raak is met dat wespennest. <lacht> uh, ik, ik, ja. ik, ik ga u daaraan? Het, ik... het is natuurlijk is illustratief, maar het is ook voor mij vaak een vertolking van datgene wat ik juist ook onthoud uit de politiek... of een, een, een bepaalde, van een bepaalde persoon of wat ik denk dat het is, is echt wel heel frappant. En, uh, maar het jammer is dat het vaak zo weinig vervolg of gevolg of vervolg heeft. En ik denk dat de media, de journalisten, daar wat meer mee kunnen doen. Nou, dat doen we dan hier in lijn 1. Ik geef die vraag eens even door aan Joop Bertrams, Bas van der Schot, hier in de bus. Herinnerend dat Opland ooit zei dat hij heel erg teleurgesteld was... omdat Hans Wiegel, die spotprint waar hij werkelijk heel erg werd neergezet... met een grote snottebel, dat hij dan die ereplaats in zijn kamer had gegeven. Waar zit je dan, Joop Bertrams. Het is heel triest, maar... Ze vinden het prachtig. Om bespot te worden. Om bespot te worden. Hoe je het ook doet. Hoe hard je het ook doet. Het maakt zich een bal uit. Ze vinden het veel erger als ze niet bespot worden. En als ze niet aan de beurt komen. Het streelt ze. Het streelt ze. Ook al krijgen ze die pen in hun ja. reet. Het heeft namelijk te maken met het feit dat er aandacht aan hun besteed wordt. En daar gaat het om. Bas? Nou, het, het lijkt me wel leuk. Op allemaal een, voor, eind... dus jullie doen het allemaal voor niets. Nou, Het lijkt me toch wel leuk dat het eind van de week... Uh... Uh, met uh, Rutte in het gesprek van de week... na de ministerraad... dat hij even de cartoons van de week uh, gaat doornemen. Het lijkt dat lijkt me toch leuk, ja. Dat is een goeie. Vindt u niet, mevrouw Rensink? Ja, ik, ben even, ik dacht even dat ik er weer uit was. Dus, nee, hoor, uh, nee, nee, nee. <laughs> wat, wat is uw vraag? Nou, Sorry? Bas van de Schot oppert dat gewoon... Uh, de uh, persconferentie van de minister-president... maar eens moet worden opgeleukt... met uh, het uh, opdissen van de cartoons van de week. Ja, ja. Lijkt me heel goed. De vorige week vroeg hij nog om een cartoon met die olifant. Nou, Jos Collignon heeft hem bediend. Want die heeft afgelopen zaterdag ook een enorme olifant getekend. Die met de boscrawl en het droomboek van Willem-Alexander ja, ja. ja, Die heb ik jammer genoeg gemist, want dan was ik op vakantie. Maar het lijkt me heel goed als af en toe, ook zo dat portret wat laatste keertje uh, was van, van... Ja, dat was weer Wolffek. Uh, maar uh, de, de bepaalde manier waarop hij dat gezichtje van Rutte had getekend. dat, is, dat vind ik ge gewoon. Echt geweldig, alleen denk ik wel, het is fijn natuurlijk dat je bespot wordt, dat is sowieso, want dan ben je er, denk ik. Wat er gezegd werd net. Maar aan de andere kant, denk ik, uh, wat levert het op? Zo'n man kan kijken en die brengen. denk nou ja, herken ik niet hoor, heb de volgende bladzij. Dat, dat, dat lijkt me zo jammer. Ze zijn er een beetje immuun voor ook. Ja, eh, Kijk Joep Rams aan. Dat, dat, dat, dat, dat geldt natuurlijk voor eh, een commentator ook. Eh, ze laten het gewoon al, al, als eh, water langs zich afglijden. Nou, Wouter Bos komt best wit heet worden hoor. van Bert Wagendorp reageerde die eh, heel erg eh, fel op. Eh, nog een beller. Mevrouw Rensing, dank u wel. Harmen van der Veen, verslaggever van BNR. Jij hebt een anekdote over Pim Fortuyn? Ja, nou ja... Toen, toen, dat, toen die, die moord was gepleegd, was ik als verslaggever uh, daar ook bij voor een andere omroep. Maar dat was een enorme storm, uh, dat kan je wel voorstellen. Er gebeurde van alles en het was verschrikkelijk, maar ik moest vooral verslag doen. En ik zat er middenin en toen, uh, nou ja, weer eerder voor Jos Corio, hij wordt al vaak genoemd vandaag... maar ik kwam toen thuis aan het eind van die dag of een paar dagen later, ik weet niet eens meer precies wanneer. En toen bekeek ik een cartoon en dat was er een van uh, Corio dus, met uh, de, de chauffeur hè, van, van Fortuin met die twee hondjes... En die, die, die keken met van die betraande, sentimentele oogjes rond van waar is ons baasje? En toen, toen kwam het bij mij een soort van voor het eerst binnen dat die man gewoon echt dood was. En, en dat hij gemist werd door de die hondjes. Maar dat stond natuurlijk voor iets groters. Maar dat, dat was voor mij toen een hele belangrijke functie van de cartoon. En, uh, een soort rustpunt in die storm. En, en, nou ja, en ook sentimenteel, hè? want dat kunnen die, die, soms, of die cartoonisten soms ook gewoon puur op de emotie spelen. En dat werkte toen bij mij uh, heel heftig. Armen, dankjewel. In het hart raken, dat is hier dus ook de kern van... Harmens zijn betoog, Joep Bertrams. Ja, maar, maar ben je daar ook bewust mee bezig als je de pen in je handen hebt? Nou, dat probeer je natuurlijk wel. Maar, maar dit soort situaties, zoals de, de, de moord van Pim Fortuyn, 9-11, uh, Theo van Gogh... dat zijn hele moeilijke zaken om mee om te gaan. Uh, je probeert altijd een luchtige toon erin te brengen... en dan ineens moet je het op een andere manier doen... En dat maakt het altijd heel lastig. Omdat je, het heeft ook te maken heeft met je eigen emotie die je dan opspeelt. Want dat is het echt hoor. Want emoties die, die, die moet je eigenlijk niet te veel hebben als je tekent. Want je moet je vak gewoon goed uit, uh, uitoefenen. En als er emoties bij komen dan, dan, dan speelt het echt op. En dat, dat, dat kan je hinderen. En dan, dat maakt het moeilijk om een goede print te maken over een heel zwaar onderwerp. Emotie. Uh, wat is het uh, wat jou voornamelijk drijft? Is het woede? Nee, of is het lachlust? Ik, ik, ik noem het altijd eh, verwondering. Van, moet je nou toch eens kijken? En, en eh, dat, dat is eigenlijk eh, het, wat, wat mij het meest gedrijft en wat ik ook het, het, eh, waardoor je het ook volhoudt. He, want als je daar, daar gewoon echt helemaal diep in zou gaan, dan, dan, dan, dan is het een en al treurnis en dan word je er niet vrolijk van. Maar het is veel meer van. Moet je nou toch kijken? Dat is dan niet te geloven wat er gebeurt? Jij doet dat nu. Met uh, tekeningen voor uh, de grote provinciale kranten. En, en, de, en de Groene. En, de groene. De, ja. en ik heb hier twee tekeningen, hele recente van jou. Van uh, ja, een wel heel erg geraakte Obama. Hier spelt hij aan met uh, een reddingsvest van een wapeninspectie Syrië. En daaronder als cowboy die echt geen pistool eigenlijk meer kan vastpakken. Hè? Ja. Uh, nou ja, de, de, de, zijn, is, handen, zijn handen helemaal in, in, in het verband. De, de, de, de, de, de grote macht, de Verenigde Staten, Obama, is, uh, blijkt, nee, oh, niet ineens, maar blijkt machteloos te zijn om, om, om dit probleem in Syrië ook maar op een of andere verstandige manier aan te pakken. Zijn vingers zijn gebroken. Hij zal geen trekken meer overhalen. Uh, nee, precies. Ja, nee, het is een en al verband wat er omheen zit. En uh, de trekker wordt heel lastig om die over te halen. Ik kijk weer even naar Bas van der Schot. Um, bij jo uh, Joep is het dus geen woede, maar verwondering. Bij jou, nou, al heel jongs af aan tekenaar willen worden. Vanaf je vijftiende wist je het al. Wat was het toen en wat is het geworden? Ja, ik denk, woede is, komt af en toe om de hoek kijken. Maar het is ook gewoon analyseren van... Het is een analyse geven van de politieke werkelijkheid. Dus het, een complexe situatie in één beeld proberen te vangen. Dat is ook gewoon uh, een deel van, van, van de fascinatie. Dus dat je met grafische middelen ingewikkeld iets kan samenvatten. En dat, ja, dat, dat, dat boeit mij steeds meer eigenlijk. En eenvoud e te zoeken. Maar toch ook zoeken, zoeken jullie toch ook dan de lach. En de uber, ja, precies. Want ja. de, de, de, de, de, de, de, de lach, de, die, die, die ontspanning die je hebt als je de, de, de, de, daarnaar kijkt, die maakt dat het, dat het veel beter aankomt en veel beter blijft hangen, ook. Ja, en dat je het misschien beter aan kan, ook als ook. luisteraar, kijker en lezer. Ik kijk hier even naar de reactie van uh, Nieuwenhuizen. Die zegt: er wordt helaas met veel minachting gesproken over tekst en beeld. Hij citeert, de scherpe punt van een pen is het sterkste wapen dat ik ken. Hebben jullie dat elke dag in je hoofd? Dat heb ik niet elke dag in mijn hoofd, maar ik ben wel blij dat er zo over gedacht wordt. Niels Bosman die zegt, ik zie eigenlijk maar heel weinig prenten over onze eigen westerse cultuur van schaalvergroting, de markt als nieuwe god, commercie en alles gericht op winst en sales. Bas van nou, de schot. Daar, daar, daar wordt wel over getekend hoor, dus het is niet... Uh, maar misschien heeft hij gelijk dat er misschien iets te veel nadruk op de politici uh, is. Dat is natuurlijk van traditioneel zo: dat de, de, de machthebbers worden aangepakt. Maar dit zijn meer abstracte thema's. En die zijn misschien ook ingewikkelder om uh, te verbeelden. Maar dat gebeurt zeker nog ook wel. Nou, ik kan me er toch wel bepaalde personages bij bedenken. Uh, uh, grote bankiers. Uh, ja, Lieden met uh, vette bonussen. Daar wordt bijvoorbeeld heel veel over getekend. Of daar heb ik heel ja. veel over getekend. Maar het is wel zo wat Bas zegt. Als je er een, een, een persoonlijkheid in hebt, of het een politicus is of een bankier, maar wel een herkenbaar iemand dan werkt het veel beter. Het is ook zo dat, dat bijvoorbeeld tekeningen over de Nederlandse politiek die worden meer gewaardeerd dan tekeningen over de, de grootste dramas die in de wereld spelen. Ja, dat komt omdat het toch dicht bij huis het is. is. Dicht bij huis. De mensen die ja. dat zien. We sluiten af met Jan Bakker, onze ziener uit het Noorden des Lands die zegt, een cartoonist is een journalist met een tekenpotlood en nog wel een hele kritische. Een journalist die wijkt voor dreigementen is ondenkbaar. Dat zou voor cartoonisten ook moeten gelden. Helaas gebeurt dat dus. Maar, hebben we al kunnen horen in deze bus. Niet met jullie. Toch? Nee, ik dacht het niet. Bas van der Schot? Nee. Dank jullie voor... Uh, nou, dit was ook een hele korte. <lacht> en, en treffend. Jullie gaan morgen uh, de internationale collega's zien. Jullie worden daar ook toegesproken. En uh, ga door. Blijf scherp. Doen we. Dit was lijn 1 zometeen de gids.